6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. President IJsland weigert opnieuw ondertekening i akkoord Weer veel doden gemeld bij gevechten in Libië. En duizenden Marokkanen protesteren in Rabat. Het weer droog met een koude matige oostenwind. Vannacht wordt het min 2 in Zeeland en min 7 in het noordoosten. Morgen overdag vrij zonnig en koud. Het wordt 0 graden in het noorden tot 4 in het zuiden... En er staat nog altijd een koude oostenwind. IJsland gaat opnieuw niet akkoord over terugbetaling van de Icesave schulden De president van het land, Olafur Grimson, weigert voor de tweede keer het contract te ondertekenen. Correspondent Ronnie Creton, waarom zet hij zijn handtekening niet? Nou, de president zegt, uh, dit is zo belangrijk dat het IJslandse volk het laatste woord mag hebben. En daarom uh, schrijft hij een referendum uit. En de president heeft zich dus laten overhalen door tegenstanders. Er zijn 38.000 uh, IJslanders die een petitie hebben ondertekend. Dat is een zesde deel uh, van de IJslandse kiezers. En die mensen verzetten zich tegen de ISAFE deal. Dus die zeggen de ijs heeft schuld uh, uh, is niet de verantwoordelijkheid van de IJslandse overheid, maar van particuliere banken en zakenlui die, die veel te grote risico's hebben gen genomen. Ja, want de, de president, als die een referendum wil, komt dat er dan ook? Ja, uh, dat komt er. De president in IJsland heeft weinig macht, maar heeft wel het recht om dit referendum uit te schrijven. En dat is ook een enorme klap voor de regering, de IJslandse regering, dat we helemaal niet verwacht. En je kunt zeggen, dit is de tweede keer eigenlijk dat ze bij de neus worden genomen. Hier zijn ze ruim twee jaar mee bezig geweest om deze afspraak te maken met Nederland en Groot-Brittannië. Steeds weer leek het erop dat er een afspraak was, maar die afspraak werd dan toch weer door meerderheid in het IJslandse parlement afgegeven. Afgewezen of afgewezen door, een door de bevolking. Dit keer leek het echt in kannen en kruiken, maar ja, het is toch weer misgelopen. Ja, wat is het belangrijkste wat er in dat akkoord staat? Nou, het is eigenlijk een goed akkoord voor, voor IJsland. Uh, de terugbetaling wordt over 30 jaar uitgespreid, dus heel lang. Uh, ze beginnen in 2016. 2046 moet alles afbetaald zijn. En verder geldt een rente van 3 En dat is veel gunstiger dan Nederland en groot brittannië eerder vroegen. Die vroegen eerder bijna twee keer zoveel. Ja, als we nu dus doorgaan, wat er dus echt aan zit te komen, een referendum... en er wordt nee gezegd door de IJslanders. Uh, wat dan? Ja, dat is een heel groot uh, risico voor IJsland. Kijk, er is inderdaad natuurlijk een kans dat de meerderheid tegenstemt... En ja, dan raakt IJsland gewoon geïsoleerd. Kijk, het vertrouwen in de economie verdwijnt, investeerders blijven weg, leningen van het IMF, IMF komen in gevaar, onderhandelingen met de EU, die ook uh, nu gaande zijn, die uh, worden onderbroken. Dus er is heel veel te verliezen als de IJslandse bevolking echt tegen deze afspraak gaat stemmen. Correspondent Rolien Cruton. En ik, uh, moet heel even ik moet heel even mijn scherm scrollen... want ik ben al doorgeklikt naar het volgende onderwerp. Uh, wat ik wil zeggen nog is dat minister Jager van Financiën... Die heeft inmiddels laten weten dat er niet meer te onderhandelen valt over de deal. Nederland wacht dus af, ook als er een referendum komt. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In Libië hebben moslimleiders de autoriteiten opgeroepen... te stoppen met het doodschieten van burgers. Stop het bloedbad nu, zeggen ze in een verklaring. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat de afgelopen dagen minstens 173 mensen zijn omgekomen. En volgens lokale artsen is dat aantal nog hoger. Gerard Steegs, ambassadeur in Libië, waren tot nu toe vooral ongeregeldheden in Benghazi, de tweede stad van het land. Heeft u een beeld van hoe de situatie daar nu is? Um, ik heb uh, vanochtend uh, gesproken met uh, de Europese uh, collega die daar uh, honorair consul is. En hij gaf een uh, beeld van, van een uh, verder verslechterende situatie. Um, er waren uh, veel en zware vuurgevechten geweest. Um, het uh, Libisch gezag in de stad is uh, nog maar zeer spaarzaam. Hij had het erover dat alleen in de twee... Uh, kazernes uh, nog uh, echt uh, de Libiërs uh, van, van de regeringszijde zeg maar, uh, de controle voerden. En dat uh, in de rest van de stad er dus echt sprake was van, van uh, gevechten en, en uh, chaos. Krijg u ook berichten uit andere steden in Libië? Ja, um, met name uh, in diezelfde provincie in het oosten Syreneka. Um, in Tobruk, in uh, Beda... En in Darna, uh, vanuit al die steden, wordt gemeld dat er uh, acties zijn ondernomen tegen politiebureaus, tegen andere overheidsinstellingen, tegen uh, centra van het Groene Boekje. Um, dus daar wordt ook uh, gesproken van, van uh, groot en grof geweld. Um, ik heb uh, van een aantal Europese collega's uh, begrepen... dat er ondertussen ook uh, een, een wat opportunistisch uh, crimineel element optreedt in Syreneka. Um, er zijn buitenlandse compounds uh, aangevallen door mensen die uh, meer plunderbedoelingen hebben. Dus ook in dat opzicht lijkt er sprake van een uh, verslechtering van de situatie daar in het oosten. U zit in de hoofdstad, in de Tripoli. Hoe is het daar? In Tripoli um, hebben we uh, de afgelopen... Op een nacht voor het eerst geconstateerd dat er op in ieder geval twee plekken uh, vuurgevechten zijn geweest. Um, maar uh, er is in de stad <laughs> op dit moment zeker een atmosfeer van onheil dat er aan zou kunnen komen. Uh, mensen slaan veel eten in, uh, zetten uh, dure auto's op veilige plekken weg. Er zijn nu ook steden die niet zo heel ver van Tripoli weg liggen waar uh, ongeregeldheden zijn gerapporteerd. Ja, dat betekent dus dat het niet meer alleen een, een kwestie is van uh, onrust in uh, de oostelijke provincie Cyreneca. Gerard Steegs, onze ambassadeur in Libië, dank u wel. En ook in Marokko is gedemonstreerd. In de hoofdstad Rabat gingen duizenden mensen de straat op. Correspondent Rob Soutberg was erbij.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 Maar dat gaat continueren. We gaan alles wat we We zijn Een van de organisatoren die via Facebook heeft opgeroepen en Twitter om hier te demonstreren, kijkt tevreden toe. Ik er is een hoop valse informatie rondgestuurd. Gisteravond hoorden we nog via de staatstelevisie dat dit allemaal niet door zou gaan. Nou ja, er allemaal manieren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 Ja, Net als in Marokko zelf zijn ook niet alle Marokkaanse Nederlanders voor een regimewissel. Matthijs van der Wiel die volgde de demonstraties met een groep Marokkaanse Nederlanders in Amsterdam. Dat roepen ze. De bevolking vraagt om een einde van de weegschaal. En de weegschaal staat als symbool voor de regeringspartij zeg maar, in Marokko. Af en toe komen er nieuwe schokkerige beelden binnen op de laptop. Ze moeten het van Twitter en van YouTube hebben... want de Marokkaanse staatstelevisie zou dit nooit laten zien. En Al Jazeera mag niet filmen in Marokko. Het enige wat de Marokkaanse autoriteiten laten zien aan de westerse wereld... van we leggen wegen, het gaat goed, maar het gaat absoluut niet goed. Marokkaanse Nederlanders, sommigen zeer uitgesproken. Marokko is een dictatuurland en ik hoop dat de demonstratie van vandaag gaat iets geven. Het volk vraagt de val van het kabinet... Dus uh, wat ik nu daar zie is gewoon het volk die weer meer uh, democratie, meer gerechtigheid in minder onderdrukking. Uh, nou dat is eigenlijk wat er uh, nu blijkt uit uh, de beelden van nu. 25 jaar geleden, 30 jaar geleden, er is niks te Ik vind dat het geld dat de Europese Unie naar Marokko te stuurt... Maar net als in Marokko zelf ontstaat er ook hier discussie, er is ook steun voor het regime. In de tijd van de koning, Hassan II hadden we wel een dictateur, maar nu... Het is niet erg. Zij Ze zeggen de koning die legt wegen aan en dan doet hij alsof het allemaal zo goed gaat. Maar uiteindelijk is het volk onderdrukt. Nee, nee. Hij, de koning hij is bezig om iets te doen in Marokko. Stap, stappen. Hij kan niet alles doen in één keer. Hij is pas, pas in de macht tien jaar geleden. En we kunnen niet Marokko veranderen in tien jaar. Dat ja. kan niet. Corruptie bestaat in Marokko. Onderdrukking bestaat in Marokko. Het volk leidt onder het regime van bepaalde personen. De drugsbaronen hebben een vrije spel in Marokko, laat het eerlijk erover zijn. Een drugsbaron die kan zo'n jongen... Zeg niks van nee. Hoe kan iemand als Marokkaans staatsbeelden mij gaan vertellen dat er democratie in Marokko is? Er is helemaal geen democratie in Marokko, alleen maar op tv. De politie is nog op zoek naar de mannen die vanochtend in een hotel langs de A4 een vrouw doodschoten. Dat gebeurde in de lobby van het Van der Valk hotel bij Hoofddorp. Wie de vrouw is en waarom ze werd doodgeschoten is nog onduidelijk. Volgens Van der Valk hebben medewerkers van het hotel... met gevaar voor eigen leven geprobeerd de schietpartij te voorkomen. Een bewakingscamera heeft de gezichten van de schutters vastgelegd. De mannen zijn nog niet geïdentificeerd. Zoals verwacht heeft regerend president Museveni de verkiezingen in Oeganda gewonnen. Hij kreeg 68 procent van de stemmen. En zijn enige rivaal, zijn vroege lijfarts Besige, kreeg 26 procent. Besiege erkent de overwinning van Museveni niet. Volgens hem is er op grote schaal gefraudeerd. Museveni is al 25 jaar aan de macht in Oeganda. Bij protesten van extreem-linkse en extreem-rechtse groeperingen... in de Duitse stad Dresden zijn gisteren 82 politieagenten gewond geraakt. Sommigen zwaar gewond. De politiechef is geschokt door het geweld van de demonstranten. Er zijn 50 betogers gearresteerd. Sport. In de divisie is Ajax twee punten ingelopen op Twente. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van VVV... terwijl Twente thuis met 1-1 gelijk speelde tegen NEC. Andere uitslagen, ADO Den Haag Feyenoord 2-2, Vitesse de Graafschap 2-0. En koploper PSV neemt het op dit moment op tegen NAC, Ragnar Niemeijer. Misschien zijn er nog mensen die spanning vermoeden, want we gingen eruit bij 2-1. Het staat inmiddels 4-1 voor PSV. De 3-1 staat een kwartier op het bord. De goal was van Toivonen voorzet van Lens vanaf de rechterkant. De kopbal van de zweet, gekeerd door de die puik aan het kiepen is bij Nak. Maar hij kon de bal niet klemmen. En dus kon Toivonen de bal binnenlopen. En zojuist in de 82e minuut was het Rodriguez. Een hoekschop van PSV aan de rechterkant. En Rodriguez die pakte de rebound. Nadat eerst Marcelo had ingeschoten, maar die had de paal geraakt. En PSV gaat dus in zijn eentje de compositie pakken. Komt twee punten los te staan van Trente dat gelijk speelde. En misschien gaat PSV nog wel een keertje scoren. Want PSV is heer en meester. Had die gelijkmaker van Leurling van Nack nodig om wilskracht op te roepen bij zichzelf. En die wilskracht heeft uitgebond in doelpunten in de slotfase. Dus PSV gaat winnen. Het staat 4-1. En we spelen nog iets meer dan 4 minuten in Eindhoven. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, Kees Kwaks. Er staan twee files. De eerste op de A2 vanaf Amsterdam naar Utrecht. Na een ongeluk nog tussen Vinkenveen en Maarsen. Zes kilometer. De tweede file staat bij Amsterdam op de ringweg A10... tussen knooppunt Amstel en het knooppunt De Nieuwe Meer. Vijf kilometer. Belangrijkste nieuws van dit moment. President IJsland weigert opnieuw ondertekening i -Safe akkoord Opnieuw veel doden gemeld bij gevechten in Libië. En duizenden Marokkanen protesteren in Rabat. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen studio Itzerda van de VPRO. Geen vee-industrie, maar schone lucht.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 vol bijzondere mensen en merkwaardig geluid. Daar staat de meneer van het bestuur u al op te wachten. Wilt u misschien iets drinken? Ja, ja, mensen, kom er snel bij, want we gaan meteen beginnen... en dit wordt werkelijk een goddelijke aflevering. De twintigste alweer, als ik onze oplettende luisteraars mag geloven. Mmm, ik heb er zin aan. En kijk eens wie daar heeft plaatsgenomen achter onze instituutsmicrofoon. Sommigen noemen hem een jonge god. Maar ik zeg, hier is Petrus van der Wielen. Ja, Goedenavond en welkom in het instituut. We gaan vandaag op zoek naar god. Niet in de kerk, dat moet u zelf regelen. Dat had u vanochtend kunnen doen. Wij zoeken god vandaag onderweg, ver weg of in ieder geval niet hier... Want God zou het er eigenlijk overal moeten zijn, houdt het geloof ons altijd voor. Maakt niet uit, want we gaan, laat ik het kort houden, op Bedevaart. Of meerdere Bedevaarten, moet ik eigenlijk zeggen. In ieder geval naar de Bedevaart der Bedevaarten. De grootste van deze planeten, pelgrims toch, naar Mekka, de Harts. Daarover gaan we praten met Sadatin Kirmasius. Ben je daar in Maastricht? Ja, ik ben er. Jij bent op uh, Bedevaart geweest, je hebt er een theaterstuk over gemaakt. Daar gaan we zo meteen uh, over praten. Was je dan ook echt helemaal in het uh, wit gekleed trouwens? Ja, niet de hele tijd. Niet de hele tijd. Er zit nee, een klein nee, beetje, nee. Je, je klinkt ook een beetje goddelijk en hemels. Het lijkt wel alsof er wat galm op de microfoon zit. Misschien dat we dat nog uh, verholpen kunnen krijgen in de, in de tussentijd. Wat was trouwens de doorslag? Wanneer besloot je dat je op Bedevaart moest gaan? Um, dat was, uh, even kijken, ik denk iets meer dan twee jaar geleden. Ik denk uh, eind 2008. En wat was er toen? Waar, waarom wilde je toen ineens op Bedevaart? Uh, ik had, daarvoor had ik een uh, hele lange reis gemaakt met mijn moeder... Door Turkije. En uh, ik dacht dat in mijn zoektocht de volgende stap wel eens zou kunnen zijn... dat ik uh, de bedevaart moest uh, gaan verrichten. En dat uh, klopt wel. Er was dus sprake van een zoektocht, begrijp ik? Ja. ja, ja. Wat voor zoektocht? Ja, wat voor zoektocht uh, heb je even? Dat kan ik niet uh, heel kort samenvatten. Maar ik ben natuurlijk een... Uh, ik ben een zoon van uh, gastarbeiders. En ik ben geboren en getogen in Zutphen... En je komt op een bepaald moment uh, op een punt in je leven... dat je je toch gaat afvragen, wie ben ik eigenlijk? En uh, wat houdt dat dan in, dat wat ik ben? Die zoektocht dus. Daar ja. gaan we zo meteen uh, over praten. Eerst even naar uh, voetbal, dat is ook heilig. PSV-NAC, ja. Ragnar Niemeijer, die was erbij. En uh, als het goed is, zijn ze daar nu klaar. Koning voetbal in Eindhoven. Nou, we spelen nog een paar tellen. Een stuk of twintig in de extra tijd van deze thuiswedstrijd... van PSV tegen NAC Breda. Zeer zwakke eerste helft van PSV tegen 10 man uit Breda... Een vroege rode kaart aan Breda's zijde, maar in de tweede helft ging het beter. Was er wilskracht in de ogen van veel PSV'ers en liep PSV uit naar een verdiende 4-1 overwinning op NAC Breda. Hoewel er nog wel twee kansen waren voor Amoa in de laatste minuut en in de eerste minuut van de blessuretijd. Twee keer Isaacson, PSV is er eentje bovenaan in de eredivisie. Twee punten los van FC Twente, 4-1 winst op NAC in het Stadion. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. It's Niemeyer deed verslag van PSV NAC. We gaan het dus hebben over bedevaart in instituut It's Verda vandaag. Bedevaart is trouwens ook business. Gisteren was er in Den Bosch een heuse bedevaartsbeurs. En onze redactie Geestelijk Leven was erbij. Zo, iedereen in plaatsje. Goedemorgen allemaal, mijn naam is uh, Henk Smits en ik ben medewerker van VNB. En VNB bestaat al uh, 128 jaar. Als u op vakantie wilt en u wilt naar Italië of u wilt naar Spanje of naar Israël... ...moet u voor een vakantiereis niet bij ons zijn. Want daar zijn wij niet zo goed in. Er zijn andere tour operators die daar veel beter in zijn. Maar wilt u een pelgrimstocht maken of u wilt een bedevaart... ...dan bent u bij ons aan het juiste adres. Fantastisch, echt fantastisch. Ik kan het iedereen aanbevelen. Wat kunt je iedereen aanbevelen? Nou, daar naartoe te gaan. Waar naartoe? Lourdes. Naar Lourdes. Ja, naar Lourdes. En je voelt echt, echt dat het je iets, het sterkt je ergens, uh, ja. W wanneer, wanneer is dat moment het sterkst? Uh, nou, ik voel me wel met de lichtprocessie. Ja, dat doet wel veel, ja. ja, ja. In die kerk, dat was <clears throat> echt fantastisch. Duizenden mensen zit je daar, hè, dat is... Ja, dat is gewoon zo. Al die mensen binnen met de vlaggen van alle landen. En, en, ja, dat was echt indrukwekkend. Ja, ja niet, niet, niet echt dat je nou iets meemaakt. Dat niet, nee. Je ziet geen wonderen gebeuren, maar je voelt wel dat de mensen kracht krijgen ergens. Door de massa mensen die er lopen, dat kan ook zijn, hoor. Ja, ja het is echt... Uh... We hebben er helemaal zin in. weer. Echt, eerlijk waar. Ik ben Annemie Rojakers, ik kom uit Valkenswaard en ik ben contactpersoon voor de VMB, voor het Loerderswerk en andere pelgrimsdochten. Ik geloof zeker in wonderen. En ik zal u vertellen waarom ik in wonderen geloof. Onze dochter is dus heel slechtziend tot bijna blind. Je ziet minder dan 1%. Die loopt in Lourdes met een rolstoel. En iedereen zegt van hoe kan dat? Maar haar opmerking is... Zet iemand in de rolstoel die kan kijken? Kan ik hem duwen? Zijn er twee geholpen? Dus die loopt de hele week achter de rolstoel. Dus gebeuren de wonderen? Ja, want iemand geeft zich over aan een blinde om in Loerdes rondgerijden te worden. Nou ja, ik ben Marita Rooijakers, dochter van Annemie Rooijakers. En nou ja, samen zijn we ontzettend vaak in Loerdes geweest. We hebben een keer gehad een mevrouw in een rolstoel. En eh, dat was een mevrouw die dus echt ook de oorlog meegemaakt had. Die mevrouw was dus echt anti-Duitsers. En dat was erg indrukwekkend. Voor mij, eh, ja, de, het moment waarop ik begrepen heb dat, dat een mens een ander kan haten en waarop ik ook begreep dat je iemand kunt haten. En op de laatste dag dat wij in Lourdes waren, zijn we met de hele groep wilden we nogmaals naar de grot. En toen besloten wij om via een andere route naar de grot te gaan. Maar dat was bovenlangs en dat is een heel stijl pad naar beneden, echt in zich zag. Onze dochter liep met die rolstoel dat pad af. Uh, op een gegeven moment kon zij niet verder door vermoeidheid. Uh, ja, was het niet verantwoord dat zij die rolstoel verder duwde. Toen zei: ze, mam ik blijf hier even wachten. Ik zeg, dat is goed. En toen, uh, toen kwam ons iemand uh, ja, voorbij gelopen voorbijgelopen en die bood aan om uh, te helpen. En dan ben je een hele poos later ben je beneden en uh, je draait je om en je zegt dankjewel. En die persoon die zegt op dat moment tegen mij van as niets, Ik vrolijk dat ik gezond ben. Toen worden ze in het Duits geantwoord. Want wat blijkt, het was een Duitse meneer die de rolstoel overnam. Zonder iets te zeggen, heeft die mevrouw die zo anti-Duits was overgenomen en naar de grot gebracht. Dus ik kijk naar die vrouw en, en ja, daar zie je eigenlijk iets gebeuren, dat voel je. En ik draai me terug en, en de man die ons geholpen heeft is weg. En nou is het nog niet zo raar dat ik dat niet zie, hè, dat ik hem niet meer zie. Maar mijn moeder zag hem ook niet meer. Gewoon verdwenen. Die mevrouw heeft nooit iets meer over een Duitser gezegd. Mijn naam is Bas Rentmeester, ik ben priester van het Bisdom Breda. En ik word door de VNB nogal vaak gevraagd om mee te gaan als reisleider... en tevens als pastor van de groep, wat ook de reis naar Israël betreft. Sommige mensen gaan daar naartoe en denken nog dat ze precies datzelfde zullen aantreffen... zoals het daar 2000 jaar geleden was. Zo kwam ik een keer met een groep kwam ik in uh, Nazareth en zeurde een vrouw ongeveer een hele dag... en ik kon het haar maar moeilijk aan het verstand gepraat krijgen... waar nou toch het timmerwinkeltje van Jozef was. Om in ieder geval maar duidelijk te maken van... dat soort dingen moet je daar natuurlijk niet zoeken. Als je op de berg van de zaligsprekingen komt, daar beneden aan... daarover gaat het verhaal, maar zie je het dus als een verhaal... dat je zegt het verhaal van de broodvermenigvuldiging dan zijn er altijd wel mensen bij die denken dat dat verhaal zich heeft afgespeeld... dat Jezus de broden zo uit zijn mouw kon toveren. Ja, dus dat, dat zie je natuurlijk wel. En dat is dan toch dat, je, dat ik vaak van mensen hoor waarvan je zegt... hé, hey, die dacht zo behoudend toen we op reis gingen. denkt denk natuurlijk nog net zo behoudend. Vanzelfsprekend, dat verandert in veertien dagen niet. Maar dat er een openheid gekomen is om minstens ook open te staan voor andere kanten. En wat minder hard daartegen op te treden. Wat, wat toleranter te zijn. Nou, ik ben Johan Rooijakkers. Ik ga regelmatig naar Lourdes, Een bedewaardreis. Zo hebben wij een echtpaar gekregen in onze groep. Die met ons meeging. En die had een reis cadeau gekregen van de kinderen. Misschien voor een 25-jarige bruiloft of iets dergelijks. Dat weet ik zo niet. Maar de mensen die wilden in Lourdes zichzelf doen en niet direct met de groep optrekken. Dus zij zochten vertier en dat was vooral veel bezoek aan terrassen... want daar kwamen we ze regelmatig tegen. Nou, het eind van het liedje was eigenlijk de terugreis naar het, uh, van het hotel... naar het station in de bus. En toen de man aan mij vroeg van waar is nou in godsnaam die grot... waar ze het allemaal over hebben. Dus... Hij moest zich op dat moment verantwoorden voor de reis die hij gemaakt had. En dat zal hem niet meegevallen hebben. Want die god, daar, daar gaat het helemaal om daar. Daar gaat het in Lourdes om. Daar gaat het allemaal ja. Nou, Later heen uh, zagen wij een televisieprogramma en dat ging over kerstmis. Over mensen hoe mensen zijn huis ooit inrichten op kerstmis. En dan bleek dat die mensen het, de hele huiskamer omgebouwd hadden in kerstfeer... En dan zie je die mensen op tv. Terwijl wij ze op een andere manier meemaakten. Dus kerststolen, alles was er? Alles was er. En de hele huiskamer was ingericht in kerstfeer. Kerstgrot. Een kerstgrot? Ja. Echt een kerstgrot, ja. Ook een grot? Ja, ja, ook een grot. En hij moet je ze goed maken? Ja, dat denk het wel, ja. Ja, een verslag van de Bedevaartbeurs, gisteren gehouden in Den Bosch... georganiseerd door de VNB, het katholieke Nederlandse reisbureau voor Bedevaarten... dat al 128 jaar bestaat. Een verslag van onze verslaggever Martin Minkema. Lees je nog veel in de Koran? Koran niet helemaal kjoen dat is een tijd. Als wij in de auto naar Duitsland gingen, ging jij altijd uh, Arab-Alménia, Timoslav en Hesemissier. het dat een keer met Jos? Wat horen we nu? Dat, dat is een geweldig fragment, wat leuk. Ik heb het al helemaal niet meer gehoord, wat mooi. Je hebt het zelf um, opgenomen, hè? Ja, ja, ja, wat je hoort is een gesprek tussen mij en mijn vader uh, in de tent uh, op de vlakte van Arafat. Daar zijn we de, hebben we de nacht doorgebracht. Daar zijn we overigens wel in het wit gekleed. Um, ik heb daar een gesprek met hem over. Um, een jeugdherinnering van mij. Dat wij altijd in de auto zaten vroeger. En dan uh, had mijn vader de goede gewoonte om de radio, de autoradio uit te zetten. En dan ging hij. Uh, de Koran uh, reciteren. En uh, daar had ik het met hem over. Op de achtergrond hoor je. Uh, Koranverzen uit luidsprekers die overal in die tentkampen hingen. Want op dat moment was er een vijf-uur-durend uh, gebed aan de gang. Waar uh, op het eind de aanwezige pelgrims officieel Hadji worden. De vlakte van Arafat is waar je Hadji wordt. Maar je zei eerder dat je uh, zoon was van gastarbeiders, ja. uh, Opgegroeid in Zutphen. Ja. Uh, toen kwam er een soort zoektocht. Uh, die, die, daar vertelde je over. En ineens dat besef, ik, ik moet maar eens uh, ja, naar Mekka. Daar zitten vast nog wel wat stappen tussen. Was, was je daarvoor al een fanatiek een, een moslim? Ging je, ging je al naar ik de kom uit een hele, ik, ja, ja, ik kom uit een hele traditionele familie. Uit een uh, hele traditionele moslimfamilie. Um, ik denk dat je de lijn kan trekken van aardig uh, ontspannen gematigd, zeg maar... tot uh, orthodox. Zo loopt die lijn bij ons, denk ik. Oké. Okay. Dus uh, hoofddoeken en, uh, hoofddoeken en uh, mannen die uh, vijf maal daags bidden. Mannen, die ook, mannen en vrouwen, ooms uh, ja, en tandes, die natuurlijk ook wat ontspannen mee omgaan. En, en, maar, en, maar hoe zat het met jezelf? Want was het dan roken, zuipen... Meisjes? Ja. Dat ja. wel, dat wel. Ja, ja. ja, je bent natuurlijk wel gewoon een tiener, hè? Ja. En je bent gewoon een vent. Ja, dus Godzijde wat dat betreft... Uh, ja. ja, nee, nee, nee, nee. Maar uh, ik kom wel uit een familie met uh, hadjes en ik kom. Mijn opa en ooms die kennen de Koran uit hun hoofd. En mijn opa niet meer, die is overleden net, maar intussen. Maar ik ging wel naar de Koranschool. Ik ging wel op woensdag en op zondagmiddag uh, naar de moskee om daar uh, de Koran te leren. En. Uh, ja, bidden en uh, ja, alles. Hè. Dus maar, gewoon maar hoe, zoals het hoort. Hoe was dat om, om zo gespleten te zijn tussen twee werelden? Aan de ene kant uh, hoofddoekjes en, en uh, in Allah zijn... en aan de andere kant gewoon ook een jonge man in, in uh, ja. Zutver zijn. Ja, maar daar, daar dacht ik op dat moment helemaal niet over na. Daar was ik helemaal niet mee bezig op dat moment. Dat is allemaal veel later gekomen. Dat ik, uh, dat ik daar oprecht over ging nadenken. Dat ik mezelf ook uh, onder de loep nam. Dat is allemaal later gekomen. Want ja, ineens ging het uitmaken, hè, wat je was. Ho hoezo ging dat ineens uitmaken? Nou ja, ik heb... Uh, uh, even kijken, nou, vanaf nou, zo die jaren na 11 september. Dus vanaf 2001, die periode daarna die daar, uh, die daar opvolgde was het ineens van belang waar je vandaan kwam. En niet alleen bij mij natuurlijk, ik heb ook Surinaamse nee, in de, vrienden... Het werd aan... ineens een issue in de wereld ja, ja, ja, ja. of Tuurlijk. iemand moslim was. Maar Tuurlijk. wat was dan de gedachte die in jou opkwam van ja, een, een bedevaart? Dat, dat zou mij een beter mens maken of dat, dat zou mijn leven volmaken... of wat het motief ook was? Ja, het, um, het ging mij om de traditie. Om de, om de, stap, in, uh, om de stap naar... Uh, Nee, ik moet anders zeggen. Om de stap te nemen die jouw uh, ouders, die jouw familie van jou verwacht. Kan ik dat? Kan ik uh, die traditionele vorm van leven, kan ik, uh, kan ik daarmee verder? Kan ik dat überhaupt? Is dat mogelijk voor mij? Zo ja, hoe doe ik dat dan? En zo nee, waarom niet eigenlijk? Dus het ging je eigenlijk meer om je familie dan om Allah misschien? Of, of is dat een verkeerde conclusie? Hmm, ik denk dat het een combinatie van de twee is geweest. En Denk hoe gaat dat dan? Want, want ben je ook naar zo'n bedevaartsbeurs gegaan? Of ga je dan naar een bureau? Nee, of, of nee, nee. Hoe nee, werkt nee, dat nee. eigenlijk? Nee, ik, ik vind het wel trouwens een ontzettend uh, mooi idee... Wat, uh, wat ik hiervoor heb gehoord. Ik wou dat zo'n beurs voor uh, moslim, moslims was. Uh, nee, hoe dat gaat eigenlijk uh, vrij gemakkelijk. Want je bent als toekom... Uh, Turks kind, eh, wordt je automatisch bij je geboorte al ingeschreven... bij eh, de, de, de Islamitische Stichting Nederland. Dat is weer een tak van een Turkse organisatie die aan de staat gelieerd is. En dat heeft te maken met het kalifaat dat ooit is afgeschaft. En er moest een organisatie komen die de belangen van de gelovigen behartigde. Je wordt daar als baby je daar al opgegeven. Dus het enige wat ik hoefde te doen met mijn vader... was mij aangeven bij die eh, organisatie... Uh, netjes betalen voor alles, uh, je vaccinatiepaspoort opsturen... en, uh, en je gaan. voorbereiden. Is dat duur, zo'n bedevaart? Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is niet goedkoop, nee. En uh, dan ga je op bedevaart. Uh, je stapt in een vliegtuig, je stapt uit. Mm -hmm. Maar wanneer begint de echte bedevaart? De bedevaart begint op het moment anders dan bij uh, de bedevaart... Uh, nou, dan uh, de willekeurige bedevaart. Het gaat niet zozeer om de reis ernaartoe... Want de reis, dat is gewoon, je stapt in een vliegtuig en je stapt uit het vliegtuig. Maar de uh, rituelen die je daar aflegt, dat is de... De rituelen die je uitvoert, dat is de bedevaart eigenlijk. Dat is de, de, de reis die je aflegt. En het begint op het moment dat je in Ihram gaat. En dat zijn die uh, witte doeken waar jij eigenlijk uh, net uh, naar vroeg. Wanneer je die omslaat, dan kom je in een gewijde staat... waarin je uh, eigenlijk een soort zenhouding moet uh, nastreven. Dus je mag niet vloeken, je, mag, je moet kalm blijven, je mag uh, geen wondjes openkrabben, je mag uh, geen seks, uh, geen... Uh, je moet eigenlijk een soort geheel onthouding uh, moet, je, moet je betrachten. En op dat moment dan, dan begint het. En dan ga je ook naar de kaba toe en dan ga je al de rituelen die je moet, moet uitvoeren, ga je doen. En op dat moment begint het. Dus op het moment dat je de witte doeken om je lijf slaat. Dan en heb je, je. heb je op een zeker ogenblik ook uh, een, een soort spirituele ervaring gehad? Of was er een moment dat je dacht van... ja, nu kom ik inderdaad uh, ja. uh, in de buurt van Allah? Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Uh, sowieso, uh, um, het is een hele emotionele situatie natuurlijk. Want je wordt uh, en teruggeworpen naar... Uh, naar een soort uh, tiener- en kindertijd... waarin uh, die hele godsdienst vanzelfsprekend was. Dus dat is uh, voor mij ook een vorm van spiritualiteit. Maar het moment dat je bij de grote zwarte kubus staat, bij de Kaaba, ja, dan uh, denk je wel van nu is het onmogelijk om niet iets te voelen. We Want... hebben daar een opname van. Laat, laten we ja. daar even naar luisteren. Onze groepsimam, wat echt een jonge, jonge vent is... ik denk dat hij van mijn leeftijd is, misschien iets ouder... Die zei toen van, uh, jongens, uh, laten we met een paar uh, stevige venten proberen om uh, bij de kaba te komen. En dat is dus eigenlijk wat iedereen hier probeert, naast rondjes te lopen. Om ook te proberen om de kaba aan te raken. En sterker nog, om tegen de kaba aan te bidden. Uh, dus er is een plek daar die heel erg bijzonder is. En als je daar een uh, gebed kan verrichten, dan, ja, dan ben, je echt, ben je echt een bofkomt Nou, dus wij met z'n zeven, uh, armen in arm. ...heel rustig, elke ronde steeds dichterbij komen ...en uiteindelijk uh, is het ons gelukt. En ik heb de Kaaba aangeraakt... ...en uh, ik krijg er nu zelfs kippenvel van... ...als ik eraan denk, ja ik... ...het klinkt natuurlijk allemaal heel raar natuurlijk... ...om het zo, als je objectief hiernaar luistert... ...van, nou, hij heeft de Kaaba aangeraakt, maar... De, de, de, ...de sfeer is natuurlijk al uitgelaten... ...maar daar, echt, bij de Kaaba... ...alleen maar blije, juichende... ...godprijzende, huilende mensen... die ontzettend gelukkig zijn, ontzettend. En toen zei het iemand van... jongens, nu proberen te bidden als het je lukt. Nu proberen. En toen, nou, hup, op de knieën en uh, bidden. Terwijl, uh, ik denk dat er twee of drie mensen over mij heen zijn gestruikeld. Ik heb in ieder geval één voet op mijn hoofd gehad. Maar het kon me gewoon niet schelen. Ik dacht, ik ben hier nu en... jongens toch, ja, ik... Ja, ik raakte zo... Vol van alles en zo hevig geëmotioneerd en kon het gewoon niet geloven. Ja, dat, was ja, dat is zo'n overweldigend gevoel. Het dat is ongelooflijk. Ja, ik ben echt blij dat ik dat heb ja, echt heel blij dat ik dat heb mogen meemaken. Ja, echt. Ja, Sadatin helemaal geëmotioneerd van, van dat moment. Daar bij, die, bij de Zwarte Steen ook. Heb je die Zwarte Steen ook, ook aangeraakt? Ja, dus, uh, dit wat ik net vertel is niet bij de Zwarte Steen. Dit is aan de andere kant van het gebouw. Maar ik heb, daarna heb ik later wel de Zwarte Steen aangeraakt. En dat was uh, aan het eind van uh, mijn verblijf in Mekka. Toen is het me wel gelukt, ja. Maar daar heb ik uh, veel voor moeten doen. <laughs> dat ja. ging niet vanzelf. Nee, want er zijn nee. meer mensen die naar de Zwarte Steen willen. Het is allemaal vrij ja. uh, druk. Allemaal, hè? ze willen allemaal. Ja, nee, ik heb... Uh, hoe, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb... Uh, je, hebt, uh, je gaat zo zeven keer rond, zo tegen de klok, uh, tegen de wijze van de klok in. Maar je hebt ook, uh, ook hadjes die zoiets hebben van nou, ik ga gewoon lekker doorlopen. Dus als je een beetje groot en stevig bent, dan kan dat. En ik heb mij gewoon achter zo'n groep uh, mannen aan uh, uh, ik ben gewoon achter zo'n groep mannen aangegaan. En ik heb uh, een, uh, een van hen vastgepakt en ik heb gezegd in het Engels van Haji, I'm coming with you uh, ik laat je niet meer los. En ik ben meegegaan en ik heb het. Uiteindelijk is het me gelukt. Ik heb die steen heb ik gekust en aangeraakt. En ik heb. Uh, nou, je hebt daar zo'n gouden poort en ook Je, je in, klonk in ook deur. bijna, bijna haai in het fragment. Ja, ja knetterhaai, natuurlijk. Ja, Maar moet je je voorstellen, joh, je staat daar met uh, 20.000 mensen... alleen al zo, ja, wat is het? Volgens mij is het uh, 12 mensen op de vierkante meter, weet je wel? Je staat zo met je armen op één geklemd... en iedereen is alleen maar gelukkig. <laughs> ja. Iedereen is alleen maar... Uh, Een soort roes. Maar, maar dan, ja. dan, dan kom je weer terug in, in Nederland... en, en ja. dan gewoon weer uh, bier drinken. Nee, nee, nee, nee. Nee, je bent nee. toch wel meer moslim geworden? Ja, nou ja, kijk, kijk, er zijn natuurlijk gewoon. Ja, je kan sommige dingen ook uh, vanuit een bepaald idee doen. En uiteindelijk denken van: ja, maar als er nou slechte gewoontes zijn die ik kan laten, toch? je moet me niet vragen om te stoppen met roken en koffie drinken, want dat, dat lukt me niet. Maar dat hoeft toch ook niet, of mag dat ook al niet? Nee, maar ja, dat is ook slecht voor je, toch? Oké, okay, ja, ja. Nou, ja, ja, dus waarom zou je niet sommige slechte gewoontes laten? Denk ja. ik dan. Maar is het niet zo dat als je een band met Allah hebt... dat rechtstreeks tussen jou en Allah gaat... en dat Allah heel veel dingen toch uiteindelijk wel begrijpt? Ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja, dat is ook, dat is ook wel... Um, in principe is dat... Uh, ik vind het wel goed dat uh, je vraagt van hier ben je, ben je moslim geworden. Want dat, dat is de vraag die ik vooral gesteld krijg. Naast hoe was het... Uh, of nou, nee, vooral die. En veel minder hoe was het en oh, wat fantastisch. En wat een fantastische, mooie ervaring. Kijk, feit is, ik heb een ontzettend spirituele ervaring gehad. En uh, feit is ook dat mijn twijfels niet kleiner zijn geworden. Je, okay. hebt, je hebt er ook een, een toneelstuk over gemaakt, of een, of een theaterstuk. Een soort... ja. Is dat een soort road movie, zou ik het zo kunnen omschrijven? Ook, ook, ook, ja, ook. En die is ja. uh, vanaf volgende week te zien in uh, het huis van Burgondi in Maastricht en eind ja. maart in Frascati in Amsterdam. Ja, hè? Klopt. Oké. Okay. Nou, blijf eens uh, bij ons. Het woord is even aan het bestuur. Instituut Itzerdaar. Het station waar publiek in zit. Doe mee en schenk uw verhaal aan instituut Itzerdaar. Slow radio. Mag ik even nu aandacht? Want juist nu. Iedereen zich afvalt de toekomst ons te geven op een wereld waar we elke dag in anders moeten leven. aan ik al niet in horen zoek de veiligheid bij God. Oh glory, hallelujah. Persoonlijk zie ik een blote vrouw als een hoogtepunt in seren schepping. Ass, Hoe kan het dan? Zo vraag ik mijzelf als ik s'nachts onrustig, woelend de slaap niet kan vatten. Hoe kan het dan dat God, volgens de mensen die hem het best zeggen te kennen. dat God vleeselijke lusten vies, onrein en akelig vindt? Maar blij en tevreden aan zijn baard frunnikt als iemand van een verkeerd geloof de schedel wordt ingeslagen? Heel verwarrend allemaal. Is God liefde of is God een tiran? Voor een mogelijk antwoord verplaatsen wij ons thans naar het oude Jericho... ...alwaar zich in de oudheid een bloedig hoogtepunt van de joods-christelijke beschaving ontrolt. Zoals beschreven in het bijbelse boek Joshua 6, vers 21. Nadat hij, met een hoofdletter, met behulp van de prostituee Rahab ...de defensie van de stad Jericho heeft uitgeschakeld... ...geeft onze lieve heer... Aan Joshua opdracht om alles wat leeft met een scherp zwaard de keel af te snijden. Vrouwen en kinderen in kluis. Daar zit voor mij weinig halleluja aan. Afijn luistert u zelf. Joshua! Joza won de slag om Jericho, Jericho, Jericho. Joza won de slag om Jericho, omdat God steeds met hem was. Oh Joza, Joza won de slag om Jericho, Jericho. Jericho. God steeds met hem was Gij priesters zenden voor u uit Met de aard van het verbond Zeven horens draagt gij met u mee En loopt zesmaal Jericho rond Die herhaalt gij zeven dagen lang Zonder vrees voor tegenstand Na de laatste dag geef ik uw stad En bewoners in uw hand de slag om Jericho, Jericho om Jericho, omdat God steeds met hem was. Zware muren vielen plots ineen als Al het van Israels Heer. Heel de stad ging toen in vlammen op en het volk viel stervend neer. Josjas leger was toch veel te klein om de vijand te verslaan. Maar geloof in Jacobs grote God deed de stad ten onder. Wel stad om je. De om Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Je is Ja, we hadden het er al over dat je high kan worden van een bedevaart. Maar er zijn ook mensen die gewoon ouderwetse drugs gebruiken om dichter bij de schepper te komen. Dat is dan een soort geestelijke bedevaart. Shamanen in Siberië gebruiken hiervoor paddenstoelen, net als indianen in Mexico. En in de woestijn zijn er indianen die peyote cactus kouwen voor hun religieus visioen. Maar in het Amazonegebied is ayahuasca toch het meest bekend. Een brouwsel van diaan en blaadjes van een struik. Onze oude redacteur Geestelijk Leven bezocht met enige regelmaat de Santo kerk in Nederland, waar die jungle drank ook wordt geschonken. En hij besloot om met een groepje volgelingen mee te gaan op bedevaart naar Mapia, een kleine nederzetting diep in de oerwouden van de provincie Amazonia in Brazilië, waar zo'n 350 gelovigen wachten op de jongste dag. Ja, hier loop ik dan door de groene hel. Helemaal groen, een klein paardje. En voor me lopen twee mensen. Met en de ene woon ik in huis nu. Marcio heet hij. Kijk, <laughs> kijk kijkt een beetje vreemd achterop. Hij zorgt voor de liaan. En dat is behoorlijk hard werken. Ook voor me loopt Donnie uit Amerika. Ah, al. Aha, Donnie gaat even pissen, wij staan rechts En die, die komt uit Amerika. En die heeft eigenlijk van God persoonlijk een boodschap gekregen... dat hij hier maar eens moest gaan kijken. Hij zei, maar ja, ik heb geen geld...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 Your kindness indues, your kindness indues, your kindness indues forever. En die ontvangt hij zomaar uit het niets. En dan schrijft hij het natuurlijk gelijk op, want zo ze moet je bewaren. En dat kan dus iedereen gebeuren. Misschien krijg ik er ook nog een paar. With all of your love. You to me your kindness, Ik ga zo een slokje nemen van de duimen. En uh, daar aan werken, schrapen. Hard werken. Ik heb gelukkig een snoepje bij me, houdt. is wat toch vies? Oh. Ja. Bij de stoelage moet er af worden geschaapt. Met een scherp mes. De bast moet eraf. Ja. Het is begonnen. Het is begonnen. Het, beg Het is beginnen te werken en ik voel me een beetje vreemd eigenlijk. Niet zo heel lekker, ik moest... Ongeveer over mijn nek, maar het kwam niks. zo moet je ook nuchter zijn en. Dat ben ik ook niet. Ik noem maar een snoepje, ik ben een beetje aan het trillen. Ik voel me heel raar. Oh sorry. Oh, halleluja. Ik ga niet op mijn eetje. Oké, okay. jezus, wat voelt het me raar. Allisogene bedevaart van onze vorige verslaggever geestelijk leven. Nooit meer wat van gehoord trouwens. Zou dat Tim Kermesjoers, als je dat zo hoort... dan denk je dat uh, verbod op roken, drinken en drugs van, uh, van de islam is zo gek nog niet eigenlijk. Wat heftig zeg. Jeetje. Ja, een, uh... <laughs> ja, ja. zo kan het dus ook. Dan klonk die van jou toch wat uh, ja. vrolijker in ieder geval. Noem <laughs> ja. nog even um, uh, de titel van um, je theaterstuk. De vader, de zoon en het heilige feest. En er is ook een website, ja. zoon En je gaat er ook mee uh, toeren door het land, uh, neem van ik aan. Afvonden, Pieter. Ja, ja. Okay. Uh, ik kom naar Amsterdam. Voorlopig is dat, uh, is dat iets wat zeker is. En uh, ja, de rest blijft nog een beetje open. Hè. Er komen allemaal mensen kijken die belangrijk zijn daarvoor. Nou, leuk om te horen. Dank dat je hier te gast wilde zijn. Je hoorde het, het bestuur vindt dat ik moet afronden. Doe ik dat dan ook maar braaf als medewerker, als ik toch ook uiteindelijk maar ben? Salatine Kermisjoes, hartelijk dank dat je te gast wilde zijn in het instituut Itzer. Graag gedaan, jullie bedankt. Averboden. Ja, maar het is weer een andere plaats. Dus Averboden. Het sterfte van de borden met bedevaart. Kijk dan, hier weer een? Ja. Kerkostelie in Messelbroek. Nou, we rijden nu het centrum van uh, Scherpenheuvel binnen. Voor wie het nog niet begrepen heeft, België dus. En we rijden echt recht op de basiliek, tenminste. Daar gaan we dan maar even voor het gemak van uit dat dat de basiliek is. Oh. Je bent even... nog niet gezegend, <laughs> dus wees voorzichtig. Even, even, even voorrang geven. Vandaag in de basiliek om 8 uur mis, om half 10 mis, om 3 uur mis. En om zes uur mis. Het is altijd mis, hè? Het is behoorlijk mis. U staat hier frieten bakken voor Christus ook? Ja. Het restaurant. al 31 jaar. Al 31 jaar? Ja. Wij komen hier speciaal uit Nederland gereden om hier de auto te laten zegenen. Ik rij namelijk nogal slecht, nogal slordig. Uh, ja, luistert. Uh... Als ik uw gezicht goed aflees, dan vindt u het mij een beetje onzin... ...het zegenen van die auto's, of niet? Absoluut niet, meneer, want uh, ik ga dikwijls kaars offeren, voor mezelf. Hè. Ja. Het kan nooit geen kwaad. Huh? Nee. Het kan nooit ge ver... geen kwaad? Geeft, geeft het uh, geen voordelen, nadeel zal het zeker niet geven. Huh? Nee. Huh? Goed, we gaan. Dit is goed. Kunt u u zelf even beschrijven, want u, heeft, u bent uit de auto gestapt. U heeft wat opgehaald. Wat heeft u opgehaald? U heeft een sherpa om nu. Ja, dat is dus een stola. Stolen. En een borstel, kwispel noemen ze dat. Ja. En daar is wijwater aan. Gewijd water. Ja, dit is Gaan mijn auto. auto ja, ik ga dat. Doe de deur maar open. Ik zal je dat eens laten de de zien. De deur. De voorste aan het stuur. Aan het stuur. Stuurkant. Ja, mij is, ja, is op slot. Je moet deze sleutel zoeken. Nou, auto open. U gaat ja. erin zitten, of niet? Nee, nee ik blijf hier staan. En dan uh, geven we de zegen. Hè? Ik neem het stuur even vast. Omdat met, dat, zo met mijn hand... Met de rechterhand. Rechte en die ja? geef ik zelf ook de zegen. Dat is de voornaamste plaats in de wagen. Waar de chauffeur zit, dat is zeker. Ja, ja. Onze hulp is in de naam des heer... die in mijn naam te maken heeft. De heer zei, met u, met u, geest, laat ons binnen... Luister genadig, Heer, onze bede, Zegen dit voertuig met de heilige rechterhand. Strek ze beschermend uit over allen die meer rijden. Moge God nu uw vergezellen op uw wegen. U vrijmaken van alle ongelukken en gevaren. Moge de moeder Gods, lieve vrouw van scherpe u beschermen. Maar laten wij van haar leren naar haar voorbeeld. De levensweg moeten gaan in geloof en dienende liefde. Dat vragen we God onze Vader door Christus onze Heer. Amen. Zegene u de Almachtige God. De Vader, de Zoon, de Heilige de Heilige Geest, we dalen over u neer, blijven steeds met u. Amen. Zo. So. Ja. Nu is het gebeurd. Nu is het gebeurd. En nu wens ik u heel veel geluk. Niet alleen in de wagen en met de wagen, maar in uw leven. Dat je gelukkige mens mocht zijn. Dank u wel. Dat je hier bent bij een lieve vrouw die u ik zal zegen de hand boven u houden. Ben ik zeker van. Omdat, ondanks dat je niet gelooft in haar misschien, toch zal ze u helpen. Wij zegenen die wagen niet voor de wagen, ja. maar wij zegenen voor de, degenen die erin zitten, voor de mensen. Dus ik ben en, u niet beschermd tegen ongelukken? Ik, dat is geen verzekering die je krijgt, dat je nooit geen accidenten krijgt, dat is iets anders. Maar, maar, maar het vertrouwen dat jij daarin stelt, dat is het. Jij vertrouwt op die zegen met uw wagen. Is het niet juist gevaarlijk dat je dan uh, wat nonchalanter gaat rijden, nee, want je ja. denkt nee, van ik, denk ik ben toch beschermd? Niet. Ik denk het niet. Ik denk dat je vertrouwen hebt in de heer, maar dat je daarvoor niet zegt, kom nu mag er gebeuren wat we willen, rij nu maar op, nu kan het geen kwaad, dat zou verkeerd zijn. Ja. Dat is niet ja, ja. juist. Hè? Uh, moeten wij nog betalen hier? Nee, je moet niks betalen. Dat is heel goed zo. Daar is ja, niks ja. aan te betalen. Ja, ja. Dank u wel. Keio, tot ja. ziens. Tot ziens. Ik dank u voor alles. Ja, tot ja, ziens. Ja. Nou, dan gaan we maar weer eens op huis aan. Vier je... uur rijden voor de zegening van je auto. Nou, zal ik zal nog even die sticker erop doen. Je gaat niet de vieze sticker op het dashboard doen hoor. Ja. Joh godverdomme. Hier zo. Uh, ik hou helemaal niet van stickers. Nou, dit is een hele goede. Onze lieve vrouw van Scherpenheuvel beschermt ons. Oh nee, bescherm ons. Het is een vraag geen is een antwoord. ja. Uh. Nou. nou, nu kan ons niks meer gebeuren. Nu, nu met het sticker op het dashboard <laughs> en de auto gezegen. Nou, dat zullen we eens even uitproberen. Er kan ons nu niets meer gebeuren. Let op, let op, kruising, kruising. Voorbij vliegt de tijd. Niets is wat het leek. Maar ga nu niet treuren. We zijn er weer over twee weken. Instituut apenstaartje vpro.nl Of laat u Facebook een zien op onze Twitterpagina.